Lot Lewin met het NOS Journaal. Ook het Britse Hogerhuis is akkoord met een nieuwe wet om een no-deal Brexit te voorkomen. In de wet staat dat Groot-Brittannië alleen uit de EU mag stappen als daarover een akkoord is bereikt met Brussel. Woensdag nam het Lagerhuis de wet al aan. De wet houdt in dat premier Johnson om uitstel moet vragen als er op 19 oktober geen akkoord is met de EU. Johnson wilde hoe dan ook op 31 oktober uit de EU stappen, ook als er geen deal is mm <laughs> Er zijn nog altijd problemen bij de regionale meldkamers van 112. Uit onderzoek blijkt dat er te weinig personeel is, de ICT is verouderd... en de meldkamers zijn niet in staat om elkaars taken over te nemen bij calamiteiten. De afhandeling van noodoproepen kan daardoor vertraging oplopen. In 2015 bleek ook al uit onderzoek dat de meldkamers kwetsbaar zijn. In de landelijke centrales zijn toen maatregelen genomen, maar op regionaal niveau niet. In juni was er nog een grote storing, waardoor het alarmnummer een paar uur onbereikbaar was. Het grondpersoneel van de KLM gaat zondag weer staken. De medewerkers leggen het werk neer tussen 1 en 5. en Dat is twee keer zo lang als bij de stakingen van eerder deze week. Toen werden al tientallen vluchten geannuleerd. KLM weet nog niet hoe grote gevolgen nu zullen zijn voor de reizigers, maar verwacht in ieder geval wel wat ongemak. Het grondpersoneel staakt om de eisen voor een nieuwe cao-kracht bij te zetten. Koning Willem-Alexander heeft in Scheveningen het Nationaal Monument Oranje Hotel geopend. Het Oranje Hotel was de bijnaam van de gevangenis waarin in de Tweede Wereldoorlog 25.000 Nederlanders gevangen zaten. Dat waren onder andere verzetstrijders en gevangenen die vanwege hun etnische achtergrond, geloof of geaardheid waren opgepakt. Morgen gaat het complex open voor publiek. Het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Alleen aan de zee nog wat buien. Morgen opnieuw buien. Soms met hagel en onweer. Er is ook wat ruimte voor de zon. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Nog een kwartier vertraging tussen Hoofddorp en Hoogmade. Staat 11 kilometer file. Door een kapotte auto is daar de linker rijstrook dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 Dankjewel, namens het internet en sieren. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Hart <middels> in...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 Ja, welkom, dames en heren. Bij Zetten We het Weekend in! Dit is het programma waarbij wij jullie klaarstomen voor een weekend vol feest en muziek. Oh, het is weekend, ik weet niet wat je doet. Peesa, peesa, peesa, peesa, peesa, wat is zo? Oké, okay. zijn allemaal in het heen, allemaal sato's in de groe. Ik begrijp dat deze uit de shotje. Wij brengen jullie alle nieuwe en oude EDM-platen... zodat jij in de feeststemming komt. Mijn naam is Bastian Tornent en ik ben een DJ voor deze komende twee uur. Dit is een gouden oude uit de jaren 90. Let's go met something. Glasgow is een Belgische dance act bestaande uit Peter Lutz en Jeff Martens. De zangeres is Jelle van Daal. Jelle van Daal heeft haar laatste solo's... ...was een Another Day en die kwam in 2015 uit... de plaat is alweer een jaar oud marshmallows met star Amerikaans, uh, DJ Christopher Comstock, ook bekend als Dotcom. Hij kwam voor het eerst in de Europese hitlijsten in 2016 met zijn plaat Real Love. Sindsdien zijn er alweer negen echte dancehits gescoord in Nederland. En dan gaan we weer terug naar 2007. De tweede grote hit van Alex Cordino, Destination Calabria. Kijk, het is begonnen! I know. I know. I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 Met Nothing Else Matters uit 2019 hierbij bij ZFM in het weekend in. Je kan natuurlijk ook een verzoekje doen. Heb je zin in uh, een echte techno-dance of houseplaats? Laat het me dan weten. Uh, je kunt het natuurlijk vinden via Facebookpagina ZFM Weekend. Of natuurlijk kunt u bellen naar de studio met 023-573-0393. Dit is Cura.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 In Amsterdam, in de Taalstraat, een levensgrote laarzenwinkel, vol met laarzen, rubberen laarzen, rubberen katlaarzen. Kaplaarsen. Goedemiddag, meneer, sprak de man mij vriendelijk toe. Wat kan ik voor u doen? Ik zeg: geef u mij een paar, een paar, een paar lekkere, fijne, warme, rubberen kaplaarzen. In een lammedorp een fijne laarzen zit ik was een kind. Kaplazen, Fijne, rubberen kaplaarzen. Met winterkapjes erbij. Frank Paardenkoper en de muziekproductie van mijn ZFM collega hier, Ger Loogman. Ger Loogman doet uh, ons ochtendprogramma op ZFM. Kaplaas. Als ze maar water dicht zijn, het, het nummer was een grapje, maar <laughs> werd een enorme hit wat ze niet hadden verwacht. En voor mij bijvoorbeeld was de house nooit meer weg te denken uit de top 40. Ja, dat begon eigenlijk met Scooter, Roughneck en Dark Raver. Maar goed, dat was dan wel weer iets later. Je rubberen kaplaars, maar daar wel waterdicht, graag. 65 gulden? Dat is geen geld. Kaplaarzen, knappe kaplaarsen. Schat, dit zijn rubberen laarzen. Kaplaars. Je bent er niet achterlijk. Kaplaars. Schat, trek jij mijn laars even uit. Zo ja. En ik zeg nog tegen die man. Heb je ook lief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 ...met Candy on the Dancefloor. Hey. Matthias Richter brak door in 2012 met zijn plaat hoe ...en die hij samen maakte met Plastic Funk. Sindsdien heeft hij met uh, vele bekenden... ...zoals Chris Lake en Dimitri Vegas en Like Mike samengewerkt. Kend the Underdogs Floor is zijn plaats van 2019. ...in het programma om jou in de feeststemming te brengen. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. En dan natuurlijk ook even vandaag waar de feestjes zijn dit weekend. Nou, in de Chin, Chin hier in Zandvoort morgenavond zou het Amsterdamse avond zijn... Maar ja, die gaat helaas, wegens veiligheidsredenen, uh, gaat hij niet door. Hij is gecanceld. Wat er precies aan de hand is, uh, was niet te vinden op internet. Uh, maar dat zal de in waarschijnlijk later wel melden. Ze geven aan dat ze het afgelast hebben wegens veiligheidsredenen. Uh, nou ja, de zomer is natuurlijk voorbij. Tenminste, meteorologisch gezien. Dus kun je vanavond uh, naar de allereerste Hello Friday van dit seizoen in het patronaat. Uh, want het clubseizoen is weer begonnen. En ook in het patronaat is er morgen uh, een 023 Techno. En in de line-up hebben ze niemand minder dan Thomas Schumacher staan. Uh, maar mijn aanraders van deze week zijn dan toch iets, ietsje verder weg. Naar mijn oude, vertrouwde Amsterdam. Want daar in de kennisstudio uh, zaterdag uh, is zaterdag 7 september vanaf 10 uur de... 10 uur s avonds natuurlijk. Uh, Swing beats, dance, classic, party. En wil je toch uh, iets van een Zandvoort gevoel krijgen, dan moet je zaterdag natuurlijk naar de Escape in Amsterdam, uh, Amsterdam bedoel ik. Want daar draait onze bekende DJ ooit hier bij ZFM Zandvoort begonnen, DJ Raimundo. Mundo. En vergeet natuurlijk niet dat je hier bij ZFM het weekend in een verzoekje in kan dienen. Door te reageren op onze Facebookpagina ZFM Weekend. Of natuurlijk te bellen naar onze studio hier 023 573 03 Dat is 023 573 03 En dan hoor ik graag wat jouw favoriete plaat is. Nou, dan komt hier weer een gouden ouwe van de jaren negentig. Dahol. Met Meet Her at Love Parade. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Voor de mensen die niet weten wat het is, dat is het Dance Festival van Berlijn. Wat dwars door alle straten in Berlijn gaat. Het is echt een uh, heuse uh, uh, optocht met uiteindelijk op een centrale plaats een enorm groot feest. Ik raad iedereen aan om er een keertje heen te gaan. Het is echt een beleving. Ik ben zelf in 2001 geweest en in 2006... En dan nu uit 2016, Armin van Duren met een remix Highlight Try. Het origineel is van Winnie Vietjeviet. Armin gaat natuurlijk ook alweer jaren mee. Heel lang nummer 1 DJ van Nederland geweest. Maar hij maakt nog steeds geweldige nummers. En dit is een nummer wat ontstaan is bij een fantastische set die draaide. Waka wohi waka tanga, waka tanga, waka tanga, sitade hoyate waka tanga, waka tanga, waka hoyate hey hey hey tanga, waka tanga, waka tanga, waka tanga, waka tanga, waka Don't care, don't care, she'll have it, I We wakana, hippie, We En weet je nog een feest waar je van vindt dat iedereen er naartoe moet komen? Laat het me dan weten via Facebookpagina ZFM Weekend. Of vertel het live hier in de studio door te bellen met 023 573 0393. Daar kan je ook live meekijken op onze webcam door zfm.nl live. Hartes met On The Move hier op ZFM het weekend in... Bekend, bekendste hit natuurlijk. Bartes is zijn DJ naam. Nou heeft hij ook niet heel veel platen gemaakt, maar goed. Dit is wel de meest bekende die hij gemaakt heeft. En daar is hij goed mee binnengelopen. Hij is ook heel vaak gerimaxed. Zoals Chester en zo hebben we dit dunje al heel vaak gebruikt. Luit van Zandvoort. The of the sun was like oh not another word, just la la, la, la, la. It's all around the world. La la All around the world, here on ZFM, Het weekend in. Art <laughs> rehab and a touch of claw. in de Zombie Nation met CanCraft 400 combinatie uit München kwam in 1999 met hun eerste plaat, Liechten Florian Sefter brengt sinds 2001 diverse uh, labels uit. Hij werkt ook onder het pseudoniem John Starlight. Hij gebruikt tijdens zijn optredens echt muzikale hardware. Dus gewoon echt een synthesizer en dergelijke. heel veel DJs doen dat niet. Hij wel. Hij gebruikt vooral een MPC 4000 sequencer. En Lania met Star. Geef je verzoeknummer door via de Facebookpagina ZFM Weekend of bel naar de studio. 023 573 0393 Luid van Zandvoort. Hartwell en Quintino met Restless. Een nummer waar je echt op moet springen. Bijna acht uur, dus tijd om het wat op te schroeven. Ik ben zeer benieuwd naar welk feestje jij dit weekend gaat. Laat het me weten. One two three let's... Komt -ie. met toet toet Na het nieuws straks gaan we nog vrolijk een uurtje door. Nog meer EDM house en danceplaat. En vergeet natuurlijk niet je favoriete plaat door te geven via 023 573 0393 of ga naar onze Facebookpagina ZFM Weekend. Opeens goldplay hier. Maar dat is natuurlijk niet zomaar een goldplay. Het is Him voor de Weekend. Een remix van Joe Mas. Heel veel van de platen van Goldplay zijn natuurlijk ...geremixt. populaire Britse popband. Zometeen bijna het nieuws. Maar na acht uur gaan we natuurlijk vrolijk verder. Zet het weekend in!